Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Na een verkeersongeluk in Os afgelopen nacht is een jongen van 14 overleden. Het kind zat samen met twee andere kinderen en hun ouders in de auto. toen ze werden aangereden op een kruising. De andere kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht gewond. Volgens omroep Brabant werden ze aangereden door een auto met twee mannen van 18 die te veel hadden gedronken. De politie heeft beide mannen aangehouden. De oprichter van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat is op de Russische lijst van gezochte personen gezet. Dat meldt de Moscow Times. De Brits-Bulgaarse Christo Grozev richtte Bellingcat op in 2014 om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Bellingcat onderzocht onder meer de MH17-ramp en de betrokkenheid van Rusland... bij de vergiftigingen van oud-spion Skripal en de Russische oppositieleider Navalny. Ook sinds de Russische invasie van Oekraïne is Bellingcat een doren in het oog van het Kremlin. Acteur John Leddy is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan ANP. Leddy studeerde in 1956 af aan de toneelschool in Amsterdam... en acteerde bij meerdere theatergezelschappen... In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend... als Koos Dobbelsteen in de comediserie het A. John overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. Het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. En er zouden zich geen mensen hebben aangemeld... voor wie het festival het laatste zetje kan zijn om door te breken. Het festival is al jaren een springplank voor cabarettalent. talent. De eerste editie was in 1978. Ook vorig jaar is het niet doorgegaan vanwege de corona-lockdown. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amhali, Micha Wertheim en Sanne Wallis de Vries. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt geleidelijk iets kouder met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Morgen overdag is het droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmeret Noord zijn alle rijstroken weer vrij. Maar nog wel 10 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Alternative FM. ...meer dingen aan van ditzelfde soort. Welkom bij deze Alternative event. een beetje met een speciaal randje... ...maar dat heeft ook te maken met een speciaal drietal. Te weten Dylan Sonnevan, van, Tessa Lamers en Marke van der Weijden... ...oftewel Low Eriks, want ze komen vanavond tussen 8 en 10 hier live spelen. Tussendoor zullen we ook met de drie gaan praten, dus dat is sowieso... En om een beetje in die stijl te blijven, zei ik al, eh, draaien we dus ook eh, wat van dit werk. Het is van artistiek. Oftewel, de man achter artistiek is Ruben Rietveld. En hij komt, eh, dacht ik, uit de buurt van Zaandam. En een van de nummers die hij eerder heeft uitgebracht is dit Asteroid.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 Ben ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik zal dus eventjes kijken of ik er eentje open kan maken. Want zie je hoor. Ja, ja hoor, er is er altijd wel eentje die luistert. En uh, die krijgt dus ook inderdaad het commentaar van uh, dat kwartier met Donner Summer. Maar goed, uh, we gaan fijn uh, verder. Uh, eerst uh, in een nummer die we een beetje over het hoofd hebben gezien. Maar wat degelijk heel erg mooi uh, tot zijn recht is gekomen. Ook de afgelopen week trouwens. In het onderdeel wat ik op de dinsdagmorgen heb uh, in de kant nog van Valsjo. Dat heet uh, De K-nummer. En daar zat uh, deze in, voor deze keer. En dat is Elena May met Contentious Smaal van The Velvet Beings. Human being, you are like velvet. Your veins are blue like everyone else's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 the dead, power in your head, wheels keep on turning, on my way to you, a long way ahead, and my heart, it is yearning. Christmas, I'll be with you, Christmas. I'll be with you. Nou, we gaan uh, het uh, meemaken, in ieder geval. Hélène mee met uh, Contitious Smile. Daarachter hoorde je deze van Portland Rider. Die is vorig jaar uitgebracht als kerstsingle. Christmas Song. En uh, we gaan uh, hopelijk, als het goed is, zo dadelijk uh, praten met Boy Fielfooi. Maar voorlopig hoor ik nog heel weinig terug via de app. Dus ik hou me hard vast of ik, of ik het ook van elkaar ga krijgen. En of hij de telefoon heeft aanstaan. Want anders gaat dat hele plannetje door het putje heen. Want het gaat natuurlijk over die single die ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Maar eerst nog een van de singles die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. In aanloop naar het album. Wat... Behoorlijk werd omgetoverd tijdens uw show in het patronage. Hier is Changes Somehow. I I'll be on my way. I got a little too close to the flame. I need to make If only I'd remember them right I gotta get real now It's getting pretty bad Can you tell me what's been happening last night? I need to make a move If I want to live Got to make some changes somehow De Gumbo Kings, Cumbo Kings moet ik eigenlijk zeggen, want... Uh... Zo heette ze eigenlijk voluit. En ik zei al aan het begin van, van dit nummer... ze hadden min of meer het patronaat bij hun show omgetoverd tot een bluescafé. En het was een avondje wel. En dan met die pet van 3 voor 12 op mijn hoofd... heb ik daar nog, uiteindelijk daar nog een heel mooi verslag over geschreven. Over dat album. In the dark heet het. Maar inmiddels is na Changes somehow het een en ander gebeurd... Want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 Even over jou, want uh, ja, ik, ik, ik ben een beetje ook uh, ge, uh, voorgeïnformeerd en ingefluisterd door to Thomas Toussaint. Nou, jou ook wel bekend, denk ik. Ja, ja, ja. Hij die zegt, uh, uh, jij bent er toch een van de, de klassieke, klassieke school als het gaat om de, de blues. Uh, ik zelf? Ja. Ja, je hebt je oh, eigenlijk ja. een beetje je, jezelf eigen gemaakt, uh, heb ik wel eens van Thomas begrepen.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 ja, vind ik ook een uh, muzikale stad hoor, eerlijk gezegd. Het is ook een muziekstad. Ja, ja. Ik wilde zeggen, dat, het is niet als kritiek bedoeld, maar nee. dat geldt voor mij voor elke middelgrote stad in Nederland. Mm -hmm. Dat er zouden eigenlijk net wat meer plekken moeten zijn...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 ja, nou, mag altijd meer van mij of zo. Ja, oké. De mensen naar live muziek geluisterd, natuurlijk. Dat is <laughs> ja, dat ook. Ze dus moeten stoppen met Netflixen. Ja. ja, dat is een heel goed idee eigenlijk. <laughs> Hou op met die onzin. Zet gewoon bijvoorbeeld een stream op en of weet ik wel wat. En uh, draait gewoon, weet je. Uh, ja, ik heb er ook een, een behoorlijk lange gesprek ook over gevoerd met Thomas Toen Toen ik het stukje moest schrijven. hoor. Dus uh, wat dat gaat uh, helemaal goed. Maar even over die nieuwe single. Want ja, wij hebben afgelopen maandag uh, hebben we even een uur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 Ja, ik heb toch eigenlijk heel lang vanuit, kijk dat blues-idioom, dat is omdat, nou, ja, je kan dat heteronormatief noemen, het is dus mm. het toch ook wel een beetje. Dat gaat toch altijd over de, de wat stoerdere man die uh, zijn verloren liefde, en dat is dan altijd een meisje of een vrouw uh, bezinkt. Mm. En ik heb dat eigenlijk altijd, deels in de beginjaren een beetje zonder er veel over na te denken, maar...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 Het nummer Hide and Seek. Maar dan uh, meer of meer in een uh, remix. En een ander jasje van Paul Hazardon. En volgens mij uh, dateert dit uh, nummer ook een berg ergens van mijne Ver terug. Nog voordat dit uh, een drietal was. Want uh, er waren... Uh, ja, zie je. Dylan die knikt ook al. Het is wel een inderdaad een hele tijd terug. Maar ik denk zo te weten dat Maaik er misschien al heel stiekem al een beetje bij zat. Uh, in die periode 2015. Ook of niet? Nee, niet, niet.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 Jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Door al meegens met het NOS-journaal. De oprichter van het journalistieke onderzoekcollectief Bellingcat... Christo Grozev, staat op de Russische lijst van gezochte personen. Dat meldt de Moscow Times. Waarom hij op die lijst is gezet is niet duidelijk. De brits bulgaarse Grozev richt de Bellingcat... Cfm, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB...